Het lelijke jonge eend. Het was zomer. Het koren stond goudgeel op de velden en het hooi in schelven. De ooievaar wandelde rond op zijn lange poorten. In de zon lag een oud landgoed met grachten eromheen en een woeste natuur. En daar lag een eend op haar nest. Ze wachtte tot de eieren uitkwamen, maar... Het wachten begon haar zwaar te vallen. Het duurde haar te lang en ze kreeg ook te weinig bezoek. De andere eenden zwommen liever in de gracht dan bij haar te zitten. Eindelijk braken de eieren één voor één open. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep wat is de wereld groot, o, wat is de wereld groot. Denk maar niet dat dit de hele wereld is. Die is nog veel groter, tot ver voorbij de tuin bij de pastorie, maar daar ben ik nog nooit geweest. Eh, zijn jullie er wel allemaal? Nee, dat heel grote ei ligt er nog steeds. Eh, hoe lang moet dat nou nog duren? Ik heb er al nou recht genoeg van. Zeg hallo, hoe gaat het vrouwtje? Nou, dat, dat ene ei duurt zo lang. Er zit nog niet eens een barst in. Maar de anderen zijn uit. Kijk maar eens wat een snoesjes het zijn. Ze lijken allemaal op vader. Die verdikken me nog niet één keer eens komen kijken. Zeg, laat dat weerbastige ei eens zien. Oh, maar dat is een kalkoenei, dat zie ik zo. Op die manier ben ik ook eens een keer in de maling genomen. Nou, en dat is een ellende geweest met die jongen, want die was bang voor water, weet je. Ik kreeg hem er niet in, wat ik ook deed. Ja, hoor, ik zie het duidelijk, dat is een kalkoenei. Nou, laat dat maar liggen en leer de anderen maar zwemmen. Nou, ik blijf nu liever dan maar even zitten. Eén dag meer of minder komt er nog niet meer op aan. Nou, zoals je wilt, hoor. Maar weet maar wel wat je doet, meid. Ten slotte brak het ei open en het jong tuimelde tevoorschijn. Wat een knaap. Hij lijkt helemaal niet op de andere. Het zal toch geen kalkoenkuiken zijn? Nou, dat zullen we nog wel zien, maar in het water zal die, al moet ik hem er zelf in schoppen. De volgende dag was het prachtig weer en de eendemoeder daalde met haar kroost af naar de gracht. Plons! Zij sprong in het water. Eén voor één sprongen de kleintjes achter haar aan. Ook het lelijke, grauwe eendje zwom mee. Het kan dus geen kalkoen zijn. Moet je zien hoe goed het zijn pootjes gebruikt. En het zwemt nekjes rechtop en het is best mooi als je het zo bekijkt. Kom, kinders, ik zal jullie de wereld binnenleiden en in de Hoenderhof voorstellen. Maar blijf steeds bij me en, en pas goed op voor de kat. En ze kwamen bij de Hoenderhof waar het een herrie van je welste was. Jongens, gebruik je poten. Maak voort en buig voor die oude in. Daar, daar. Ja, dat is de voornaamste van allen. Ze heeft Frans bloed in de aderen. Buig en zeg kwek. Oh lala, Krijgen wij dat hele stijl nu ook weer erbij? Oh, Alsof wij nog niet met genoeg waren. Oeh. baba, oh, ba ba ba. Wat ziet dat in een keuken er uit? Oeh noem noem noem noem no. Dat willen wij niet in de buurt hebben. En er vloog een eend naar voren en beet het kuiken in de nek. Laat hem het rust. Hij heeft toch niemand wat gedaan? Ja, maar hij is groot en zo raar, dus hij moet er van langs hebben. Hmm, dat zijn mooie kindertjes die je daar hebt. Oei, oei, daar. Ah, op die ene na, die is wel erg slecht uitgevallen. Kon je die maar overdoen? Nee, dat kan helaas niet, uw edele. Het is niet mooi, maar hij heeft een goed karakter en, en het zwemt net zo flink als de andere. Beter zou ik het willen zeggen. Langzamerhand zal het wel mooier worden, uh, het heeft te lang in het ijs gezeten, dat komt de vorm niet te goede, en bovendien is het een woord, dus dat komt er niet zo op aan. <laughs> nou, het zal zeker sterk worden en er zich doorheen slaan. Enfin, ja, doe maar alsof je thuis bent en, en ik ga wat eten uitzoeken, je mag bij ons blijven, meeuwie, meeuwie. Alle eenden werden goed ontvangen, behalve het lelijke. Dat werd al door gebeten en geplaagd door de hele hoenderhof. Ja, hij is ook te groot. Hij is ook te groot. Hij is ook geen gezicht. Zo ging het dag in dag uit. Zelfs zijn eigen broertjes en zusjes waren lelijk tegen hem. Ja. Ik wou dat een katje te pakken kreeg, lullekert. Ja, was je hier maar ver vandaan. Wat, wat, wat, wat zullen we een... je pikken? Nou, wat een, pikken, wat een mormel, hè? Wat een mormel. Op een gegeven moment werd het te gek en liep het lelijke eendje weg. Vloog over de schutting en liep daarna door tot het aan een groot moeras kwam... waar allemaal wilde eenden woonden. En daar bleef het liggen. Dood, moe en uitgeput viel het in slaap. De volgende ochtend... Hé, hey zeg, wat ben jij er voor eentje? Jou hebben we nog nooit gezien. De, wat, wat ben je lelijk? Stumper wat je bent. Maar ja, we vinden het niet zo erg hoor, als je maar niet in onze familie trouwt. <laughs> ga maar met ons mee, gaan een met ons mee, hoor. Ja, ga ja, maar we gaan er reisje, ja, ja. Daar zitten hele leuke Welke meisjes, ganzen. Die kwak, kwak, zeg kwak, kwak, Pas op, pas op, pas op, op wegvliegen, die Pas op, jongens. En dat moest zeker. Er begon een grote jang. In het modder. Het eendje verborg zich angstig in het riet. De jachthonden waden door de modder. Het eendje was doodsbenauwd en wilde net zijn kopje in zijn veren steken. Toen het ineens vlak voor zich een enorme hond zag staan. Zijn tong hing uit zijn bek en zijn ogen stonden op bijt. Hij liet zijn tanden zien, maar liep toen plens, plens voorbij. Oh, oh. Gelukkig. Oh, ik ben zelf zo lelijk dat de honden niet in me willen bijten. Toen bleef het stil liggen, terwijl de schoten door het riet vlogen. Pas laat in de middag werd het weer stil, maar het arme eentje durfde nog niet op te staan. Het bleef nog uren wachten. Toen liep het zo hard als het kon weg uit het moeras, door velden en weiden. En tegen de avond kwam het bij een bouwvallig boerderijtje dat stond te kraken in de harde wind. Het eentje ontdekte een kier waar de deur was scheef gezakt, en daar doorheen sloop het naar binnen de kamer in. Hier woonde een oude vrouw met haar kat en met een kip. Toen ze smorgens wakker werden, bemerkte ze het eentje en de kat begon te spinnen en de kip te kakelen. Heel lang, heelau, lang. Heel la. wat is er aan de hand? Waarom dat kabaal? Hm? Ik, ik, ik zal wel eens even gaan kijken. Hé, hey, dat is een mooie vangst. Nou kan ik een de eieren krijgen. Als het tenminste geen woord is. Dan moet ik achter zien te komen. Zo werd het eentje drie weken op proef aangenomen, maar er kwamen geen eieren. Ik ga liever de wijde wereld in. En toen vertrok het eendje en dreef op het water. Dook diep onder, maar werd door de andere dieren gemeden om zijn lelijkheid. En het werd herfst en steeds kouder en het eendje kreeg sombere gedachten. Op een mooie avond kwam er een grote vlucht vogels, hele mooie vogels, voorbij. Blinkend wit met lange halsen. Het waren zwanen. Het eendje staarde ze na tot ze al lang weer weg waren. En bleef maar aan ze denken. Maar het wist niet wat dat voor vogels waren. Nog waar ze heen vlogen. En de winter kwam en het werd steeds kouder. Het ijs gaf de eenden geen ruimte meer om te zwemmen. En het eendje bleef vastgevroren op het ijs. Alleen verdrietig en stil. In het moeras tussen de biezen bleef het de hele winter liggen. In een diepe slaap. Totdat de zon ...weer warm begon te schijnen. De leeuwerikken zongen, het was voorjaar. Het eentje rekte zich uit en klapte met zijn vleugels... ...en die droegen hem met de lucht in... ...en voor hij het besefte, was hij boven een prachtige tuin... ...met appelbomen en zringen. Wat was het hier mooi! En vlak voor hem kwamen drie witte zwanen tevoorschijn uit het groen. Zij ruisten met hun veren en gleden sierlijk over het water... Het eentje herkende de vogels en werd door weemoed bevangen. Ik ga naar ze toe. Ze zullen me wel weer pikken en bijten, omdat ik zo lelijk ben, maar dat kan me niet meer schelen. Beter door hen gepikt dan door die eenden kippen. Ik zwem gewoon door het water naar ze toe. Ze zagen hem en kwamen met opgezette vleugels naar hem toegeschoten. En hij boog zijn kop naar het water, wachtend op de dood. Maar wat zag hij in het heldere water? Wat? Ik ben niet langer een plompe, grauwe, lelijke vogel. Ik, ik, ik, ben een zwaan. En de grote zwanen zwommen om hem heen en streelden hem met hun snavels. Een troep kinderen kwam de tuin in. Hij strooide brood en de jongste riep. Er is een nieuwe bij, kijk daar, daar, een nieuwe. Ja, er is ja, een nieuwe oh, bij, kijk, dat is een zwaan, een, boze, een, het zwaan. Is een zwaan. En ze klapten in hun handen en dansten langs de oever. Oh en de zwanen bogen voor hem, zodat hij een beetje verlegen werd en zijn kop tussen de veren verstopte. Hij was te gelukkig en dacht eraan hoe hij uitgejouwd was en achtervolgd. En nu hoorde hij iedereen zeggen dat hij de mooiste was. Toen sloeg hij zijn vleugels uit, verhief zijn lange hals en jubelde vanuit het diepst van zijn hart. Wie had dit kunnen denken toen ik nog een lelijk jong eentje was?